Het is vier uur, Martijn Airhuis met het NOS-journaal. De 21 VN-waarnemers die woensdag in Syrië werden gegijzeld... zijn overgedragen aan Jordanië, melden meerdere bronnen. De Filipijnse VN-huis waren woensdag gevangen genomen... door Syrische opstandelingen in het grensgebied tussen Syrië en Israël. Ze zouden pas worden vrijgelaten als troepen van Assad zich daar zouden terugtrekken. Later zeiden de opstandelingen dat de gijzeling een vergissing was... en dat ze hun best zouden doen om de gijzelaars vrij te laten. Volgens de rebellen kon dat niet meteen omdat het dorp ze werden vastgehouden door het Syrische leger werd beschoten. Vandaag was er een kort staakt het vuren waarin de VN'ers naar de grens met Jordanië werden gebracht. Op de Sixtijnse kapel in Rome is een schoorsteen gezet die vanaf dinsdag wordt gebruikt om door te geven of er een paus is gekozen. De rook uit het roestkleurige pijpje komt uit een kachel in de kapel waarin de stembriefjes van de kardinalen worden verbrand. Stijgt er witte rook op dan is er een paus gekozen. Er wordt vanaf dinsdag vier keer per dag gestemd. De Turkse premier Erdogan komt op 21 maart naar Nederland. Het is zijn eerste bezoek aan ons land sinds hij tien jaar geleden premier werd. Een eerder bezoek in 2006 ging niet door omdat hij toen gezondheidsklachten had. Turkse media melden dat hij onder meer een bezoek zal brengen aan de islamitische universiteit in Rotterdam. De drie Nederlandse schaatsers die mee mogen doen aan het WK afstanden op de 1000 meter... zijn Stefan Groothuis, Mark Tuitert en Kjeld Nuijs. Tweede respectievelijk eerste, tweede en derde tijdens de finale dag van de wereldbekerwedstrijd in Nierenveen. Bij de vrouwen eindigde Lorine van Riesen op de duizendmeter meter als derde. Dankzij de podiumplaats plaatsen ze zich voor de weken afstand in Sochi. Irene Wust had zich al geplaatst. En ook Marit Leenstra mag mee naar Rusland. Het weer bevolkt en regenachtig in Noordoosten kans op ijzel en sneeuw. In het noorden is het plus 1, in het zuiden ongeveer 10 graden. Vannacht en morgen kouder en op meer plaatsen ijzel en sneeuw. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Veel vertraging op de A27. Breda richting Utrecht. Daar staat tussen knopend Gorkum en Lexmond 7 kilometer. Bij Lexmond is een vrachtwagen stilgevallen. Blokkeert uit de rijstrook. U kunt dan ook het beste bij knopend Gorkum de borden Nijmegen volgen. Vrijd dan over de A15. Dan komt u bij knopend Deil. Daar vandaan kunt u weer over de A2 richting Utrecht rijden.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 Hans Smit. Goedemiddag, nog een half uur vanuit Korea. En wat voor half uur? We maken straks de tien, uh, ja, de tien beste inzendingen van de opiumverhalenwedstrijd bekend. 2500 verhalen werden erin gezonden. Dus hier zit echt het neusje van de zalm. Laat u even horen. Even een applaus voor uzelf graag. Ja. Verder aan tafel, eh, Rosanne Filippens en Juri van Nieuwkerk... morgen presenteren zij hun CD Rhapsody met het werk van Raphaël en Bartok. Maar eh, jullie doen ook mee aan een, aan een wedstrijd. Juri, heel kort, wat houdt die wedstrijd in? Die wedstrijd is uh, eigenlijk bedoeld om jong talent... een soort kickstart te geven in hun carrière. Uh, het is aan de ene kant een prijs en aan de andere kant een tournee... die in aanloop naar de finale speelt. Dus we spelen de komende weken in tien Nederlandse concertzalen ons programma. En daarmee zijn we dan helemaal klaargestoomd... en meteen aan het hele publiek getoond ja. uh, voor de finale. En is het deelnemersveld is dat, uh, heel erg uh, ja, sterk, Rosanne, behalve jullie dan? <lacht> Lief dat je het zegt... Um... Ja, dus het zijn al, alle vier... Het zijn, is een duo, dus wij, een uh, pianist en een, een saxofoon kwartet en een harpist. En volgens mij zijn ze allemaal fantastisch. Okay. En Goed? Nelleke Noordervliet zit hier als voorzitter van de jury van uh, de Verhalenwedstrijd. Jij komt net uit de Bijenkorf, want daar is een, een, een boekenfestijn geweest. Was dat een ja. fijne bijeenkomst? Ja, dat is een, een jaarlijks uh, terugkerend fenomeen. Er zitten er twintig schrijvers achter tafeltjes. En dan uh, komen daar mensen langs. En uh, met boeken hopen we dan, die ze laten signeren. Dat hoop je dan? Ja, nou, meestal, sommigen hebben dan ook nog hun kast leeg gemaakt en komen met een stapeltje oude die je dan signeert. Ah, ja. Kopen ze ook nieuwe erbij? Het is altijd een heel leuk feest. Gezellig. Goed, dan iets waar we heel lang op hebben moeten wachten, maar het is dan eindelijk zover. de cultuurtip van Charles Den Tex. Ja, um, ik was hem bijna vergeten. Uh, de film Dans la Maison van François Ozon um, is nu uit op DVD. Hoe? Oh. Ik vond het een prachtige film, omdat het behalve een uh, drama is wat zich afspeelt uh, in een, uh, bij een echtpaar, is het een film wat op een hele rare en uh, bijna ongemerkte manier vertelt over het vertellen van verhalen. En hoe je door het vertellen van verhalen de grens tussen feit en fictie kan opheffen. Ja. En wat er gebeurt als je een verhaal gelooft, dan geloof je ook de schrijver. Of andersom, als je de schrijver gelooft, dan geloof je ook het verhaal. Alleen weet je dan niet meer wat je gelooft. En als de schrijver slim is... Um, of uh, als de, de lezer er niet op verdacht is... Ja. Um, of als het onderwerp er niet op verdacht is... dan kan de schrijver zich um, het leven van anderen in vertellen. Dat is een hele mooie omschrijving van het film. Ik vond het een prachtige film. Ja, intrigerend. Spannend ja. tot het einde naartoe. Dans ja. la maison. Dans van, la maison. Van François je ja. Dankjewel. Nu mag je weg. Mag je nou weg? <laughs> ja. Veel plezier. Ja, dankjewel. Uh, ja. uh, wij geven uh, muzikaal talent. Tachtig seconden de tijd zich te bewijzen. Uh, dat gaan we ook straks weer horen. Een hele, hele goede. Uh, maar bij de Dutch Classical Talent Award pakken ze dat wat grootser aan. Juri vertelde net al. De genomineerden die voor die prijs die worden het hele land doorgestuurd. De komende weken gaat Juri uh, met uh, Rosanne Filippens violisten uh, op toernooi. Maar eerst presenteert ze morgen het debuutalbum uh, Rhapsody in de uh, Felix Meritis in Amsterdam. Met muziek, uh, ja, uh, hoe, ze, hoe zij de lessen van zigeunermuzikanten uit Budapest in de praktijk hebben gebracht. Hoe zijn jullie uh, nu met die, met die muzikanten uit uh, Budapest in contact gekomen? Ja, uh, nou ja we speelden veel Bartok, wat natuurlijk Hongaarse muziek is heel klassieke muziek. Um, en we hadden gewoon het, het, het wilde plan om, om, uh, om daar een beetje in verder te gaan. Om te kijken waar die melodieën vandaan komen... en wat er nog meer mee gebeurt, behalve dat er klassiek mee wordt gedaan. Maar ja. ook de, hoe de zigeuners daarmee aan, aan de haal gaan. En uh, toen, echt heel toevallig, ontmoetten we iemand die dan weer contacten had in die zigeunerwereld. En zo zijn we er echt ingerold. En voor we het wisten, waren we er. En stonden we in restaurants mee te spelen en kregen we les. En, ja, en... ja moet, moet je dan iets overwinnen ook in jullie? Want het is een andere manier dan, dan, van concertpraktijk dan. De, ja. de concert, concertzaal waar je normaal staat. Ja, enorm. Ja, het, uh, wat wel grappig was aan die week... we hadden uh, s ochtends vroeg les en meteen die uh, avond... werden we eigenlijk voor de leven geworpen. Want uh, zei de man bij wie we logeerden in het restaurant... nou, speel ook maar een stukje. En toen stond Rosanne daar ineens met de viool voor... Uh, die bent en uh, mocht het meteen gaan doen. Dus uh, de, de barrières die we misschien voelden... die werden heel snel weg, uh, hmm. weggehakt. Zeg maar. is, is het ook een andere manier van, van spelen? Piano is een piano, maar daar kun je niet heel veel variëren. Ja. Dat lijkt mij, uh, nou, wat grappig is, het piano is niet een typisch zigeunerinstrument of zo. En wat dat wel is, is natuurlijk het simbalon. Ja, en dus je wat de je de dus, uh, precies, de... dus twee stokjes. En daarmee speel je eigenlijk in feite een soort van op de bin binnenwerk van de piano. Dus een soort piano zonder toetsen. Ja. En dat probeer je. Want op een cimbalon kun je dus niet hele grote akkoorden spelen, maar je moet alles. Als arpeggio, dus als een soort gebroken akkoord doen. En dat, die typische klank, die uh, heb ik geprobeerd en ook geleerd om dat dan te imiteren op ja, de piano. Ja, ja want uh, die heb je kunt natuurlijk uh, met, met een viool is, wat dat betreft natuurlijk uh, de, de sky the limit. daar kun je alles op, of ja, niet? Ja. ja, zij kunnen die kunnen daar echt alles op. En jij inmiddels uh, ook. Ik inmiddels uh, <laughs> ook. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar ze kunnen razendsnel spelen. Zonder dat ze uh, daar uh, bang van worden. Ze, ze, ze spelen gewoon. en Ze bluffen zich helemaal te platter uh -huh. en, uh, en ze maken hele, hele warme glissandi En een hele uh, ja, snikkerige toon maken ze. Doe, doe mij eens een uh, snikkerige toon. Een snikkerige toon. <laughs> uh, oké. <okay>. MUZIEK <laughs> Alleen die viool had het geluid. Wat een prachtig geluid. 1741, hè? komt die uit. Ja, klopt. Ja, ja het is een bergonzi. Ja. Hij is uh, heel lang van Herman Krebbers geweest. Ga je er en een beetje die... zuinig mee om ook? Uh, ik ben panisch, echt. Ik hou uh hem -huh. uh, altijd bij, maar ik ga er zelfs mee naar de wc in de trein. Ja, want ik, ik kan me herinneren <laughs> dat jij uh, uh, zo'n twee jaar geleden... Op het, uh, bij het Pinzegraag Concert om ijs. Dus we kunnen misschien even een klein stukje luisteren, hier... Mijn vingers gaan goed, maar mijn stemknop viel net uit mijn viool. Dus daar, daar ben ik eigenlijk iets meer mee bezig. Maar ik krijg niet meer. Het lukt niet meer. Het begint te komen. Was dat deze zelf, of was dat een andere? <totstuk> Dat zou wat zijn. Nee, dat was, dat was een hele andere film, Een ja, ja. ander dat, kaliber. De, de, nee, de ja, het vroor, ja. hè? He? Dus, dat, dat het uh... kraakte, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Nee. Zeg, maar, laten we even naar de cd gaan, want die, die klinkt zo mooi... dat moeten we niet uh, voorbij laten gaan. Laten we luisteren eerst naar een fragment van uh, Ravel van jullie. Dit is Martin. om even duidelijk te zijn, een deel uit de Roemeense volksdansen van Bartok. Hè, de, ja, om het even recht te zetten. Want dat stuk van Revelde was heel snel. En dit was bepaald niet snel. Nee. Nee. Je wilde nog iets zeggen over de viool, wat belangrijk ja, is. Hè? Ja, want uh, ik heb hem niet uh, meteen zo van Herman Krebbers gekregen. Uh, hij heeft hem verkocht aan het muziekinstrumentfonds, Nationaal Muziekinstrumentfonds, En daar huur ik deze viool van. Ja, dus goed. ik ben ontzettend dankbaar voor hem natuurlijk. Ja, dat we niet denken dat de familie het zo welgesteld wel is. Dat, ze dat, <laughs> dat, eventjes... dat is belangrijk, dat ja, mensen ja, ja. dat niet denken. Maar ja. mag, dan moet je hem ook weer teruggeven, of niet? Ja, helaas. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dat maar wordt... over nog heel lang. Over heel lang, daar ja. hebben we het nog even niet over. Wat, wat hoorden we hier, Juri, eigenlijk? Dit was het uh, vierde deel uit de uh, Roemeense volksdansen van Bartok... Mm -hmm. in een bewerking voor viool en piano door Shekai. Uh. Een goede vriend van Bartok. Ja, inderdaad. Ja, ja ik hoor dat we al uh, aan het einde van het onderwerp zijn. Uh, het spijt ontzettend ja. betekent ook het tweede deel. Dus ook ja. die Rafael, dat, ja, die moet u die cd ja. maar gaan kopen. Die is echt ja, de precies. Moet de cd waar. wordt dus morgen gepresenteerd en dit stuk is ook morgen te horen. Ja. Uh, Roemeense volksmuziek en die is ook morgen te horen in de vorm van een zigeunerband met Vasil Nedea. Uh, dus het wordt een avond waar verschillende muziekstijlen bij elkaar komen. En er zijn nog kaarten en iedereen is van harte uh, welkom. -view, Vanaf half zes. F.U. speelt ook, hè? geloof ik. Dat is ook leuk. Ja. Goed, uh, daar inderdaad. kunt je allemaal naartoe. Uh, en morgen zijn jullie ook te horen, meld ik ook nog even bij de spiegelzaal van Hans van der Boom. Ook bij ja. de Afro, tussen 10 en 11 op Radio 4. Heel fijn, dank jullie wel. Veel succes morgen, ook en, uh, tijdens de tour. Dank u. Um, dan, dan gaan wij naar de ver verhalenwedstrijd. Um, 2500 verhalen die werden erin gezonden. Uh, de opdracht was heel simpel, 500 woorden maximaal. Uh, uh, besteden aan het thema zwarte bladzijden, en uh, gouden randjes. Dat was de uitdaging van de opiumverhalenwedstrijd. En vandaag onthullen we hier in Opium Radio... welke van de 25 inzendingen tot de top 10 behoren. Juryvoorzitter Nelke Noordervliet hier aan tafel. Um, ja, kun, kun jij vertellen... Nelke, ik wil eerst even over je uh, essay hebben. Want je, je hebt ook het essay geschreven voor... Voor de, voor de boekenweek. Komt He? pas volgende week uit. Volgende week zaterdag ja. is het pas uh, te krijgen. Ja, Hi speciaal. historisch. Uh, uh... Ja, dat gaat ook over het thema: dat uh, Gouden tijden Zwarte Bladzijden ja. dat het, het uh, geschenk. Door Kees van Koten geschreven, is vrij qua onderwerp. Mm -hmm. En het essay moet gaan over het thema. Dus ik heb uh, het thema Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden behandeld. Ja. Gouden Eeuw door de eeuwen heen. Ja, uh, een, een historische tocht in feite. Je bent al in een soort van tijdmachine gestapt. In, ja. Uh, ja. Uh, um. Er is iets met mijn geluid uh, op, de, op mijn oren, heel raar. Dus ik, ik, uh, ik, ik ben een beetje uh, gedesoriënteerd. Nu is het nu weer gewoon, nu is het weer, nu is het weer gewoon. Heel fijn, dankjewel. Um, uh, laten we het hebben over de verhalenwedstrijd. We hebben van de week de tien finalisten gebeld. Uh, en laten we even luisteren naar de manier waarop zij uh, reageerden. Nee. Echt waar? Wow, dat had ik echt niet verwacht. Oh, wat leuk. Oh, wat ontzettend leuk, zeg. Jeetje. Oh, wow. Ik ben doorgedrongen tot de laatste tien. Gods. Ja, dat is best uh, indrukwekkend eigenlijk. Nou, wat leuk! Ik had het niet verwacht, want ik dacht later, ik heb echt stomme dingetjes er nog in zitten. Oeh. Oeh. Zo. Oh, nou, jee. Ik ben juridisch adviseur bij de gemeente Nijmezen. Studeer journalistiek. Ik ben nu leraar in Nederland. Uh, ik heb een eigen communicatiebureau, uh, zeg maar. En ik schrijf heel veel gedichten en maar nooit gewoon losse. Ja, gezellige stukjes van nooit, nee. in nee. Het clubblad, clubblad van onze voetbalclub. En, uh... Grote ambities zitten er niet achter, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus. ik heb net deze winter weer een, uh, een cursus gedaan. Ja, het is mijn grootste hobby, maar het is heel leuk om te merken dat anderen het ook mooi vinden. Ja, dat is uh, mooi. Ik heb hier een, acht van de tien uh, winnaars. En, uh, steek maar even je hand op uh, om, om, om te checken of iedereen er is. Uh, Titi Bouma. Ja? Uh, Mirjam Brouwer, Tanja de Haan, Margot Krijnen... Uh, Mark van der Nieuwhuizen, Gerard van Oort, Roos van Zin, Johannes Visser... en dan missen we nog Simone Mils, dochter en uh, Monique van Roosmalen. Uh, gefeliciteerd, uh, jullie zijn doorgedrongen tot, tot, ja, tot de finale. Het is het, het neusje van de zalm. Uh, hoe, hoe voelt dat? Ongelooflijk. Ja, ik kan het echt niet geloven. Het is de allereerste keer in mijn leven dat ik een kort verhaal schreef. Hoe groot is de kans... Dat je dan in zo'n finale komt, is ongelooflijk. Die kans is heel klein natuurlijk. Eh, was er iemand die al heel vaak een verhaal heeft eh, geschreven? Of zijn jullie allemaal debutanten of wat dat betreft? 500 woorden, denk Nou kom, ik zit 500 woorden achter elkaar en... Ik heb vorig jaar voor het eerst meegedaan. toen dacht hij dat ik een keihard verhaal had. toen hoorde ik niks. En nu had ik een verhaal waarvan ik dacht van mooi. En ik word gebeld. Ja. Nou, is dat, dat, the, dat thema is ook nog heel bepalend. Hè? Van de gouden uh, bladzijden uh, zwarte randjes uh, ongeveer. Uh, is, is dat iets wat meteen ook, uh, dat je meteen wist, waar, daar ga ik het over hebben? Ja, dat wist ik meteen eigenlijk, ja. Mm -hmm. ja. Wat, wat? wat werd het uiteindelijk? Ik vind het altijd leuk als, het, uh, als er wat uh, tragiek uh, is... waar je ook weer een beetje om kan lachen. Mm -hmm. Dat uh, spreekt me aan. Ja. Heeft er iemand juist voor de komische kant gekozen van, uh, van de tien? Heeft de jury juist voor de tragiek gekozen? Gaat Nelke, Nelke, was, was, was, wat waren de inzendingen over het algemeen tragisch van aard of juist niet? Ja, veel dode opa's. GELACH dus uh, en dat, dat kun je natuurlijk op een, uh, op een tragische manier behandelen, maar ook, je kunt er ook wel de, een, een komische draai aan geven. Althans, een wat lichtere draai. Maar ja. het, is, dus, ja, het ligt wel een beetje voor de hand. En, en, en, scheidingen en, en, en, en dode opa's. En, en waar scheidingen en opa's, waar, waar let de jury uh, op? Uh, Arthur Chapin en Afland Kostjes, samen met hen vormt jij de jury? Uh, nou, wij letten op stijl natuurlijk. Uh, sowieso. Moet goed geschreven zijn. Uh, we letten op uh, aanpak van het onderwerp. Een, een beetje een originele invalshoek helpt natuurlijk enorm. Ja. Um, we letten op uh, nou ja, beelden die mensen gebruiken. Dus geen clichés, liefst. Uh, dat is moeilijk te vermijden. Maar uh, nou, dat zijn allemaal de dingen die, waar wij op letten. Ja. Is er iemand die hierop wil reageren? Die zegt, ja, ik, ik hoor uh, dat, ik het goed, dat ik het goed heb gedaan. Dat, dat geloven jullie dan wel, dat je het goed hebt gedaan. Want dat je hier natuurlijk niet. Nee, dat is ook wel weer waar. Uh, Nelke, wat was een veelgemaakte fout door de uh, inzenders? Um, de fout die de meeste mensen maken is dat ze te veel informatie geven. Dus je kunt eigenlijk bijna bij ieder verhaal... de eerste zin eraf halen en de laatste zin... Die dat is een, een, een goede tip voor een volgend jaar. Ja. En voor eventuele nieuwe kandidaten. Schrijf een kort verhaal. Ik weet dat wij een krankzinnige eis stellen om iets essentieel te vertellen in 500 woorden. Schrijf het, haal de eerste zin eraf en de laatste zin eraf... Mm. en je maakt al wat meer kans. GELUIDEN. Probeer ook uh, de al te grote anekdotiek te vermijden. Want de anekdotes, we, he, je ziet de verjaardagen passeren... waarop dit soort verhalen worden gedaan. He. Dus probeer, als het een anekdote is... die ook een beetje net iets anders te vertellen... dan om Henk het altijd doet op de verjaardag. Dus de, de, de, eigenlijk is het geheim ook, als ik het zo hoor, dat je tweede zin heel goed moet zijn. En dan gooi je de eerste weg en wordt de tweede je eerste zin. Maar weten wij nog onze eerste zin? Hebben jullie die paraat? Ik zie mensen knikken. Jij, jij, jij weet hem. Ik ruik onder de oksels van mijn roze blouse. Ik ruik onder de oksels van mijn roze blouse. En ja, die herinner ja, ik me. Ja, die herinner nog, ik ja. me. Nog een eerste, eerste zin? Zin niet herinneren hoor, maar ik kan hem wel even opzoeken. En, weet je de laatste zin nog? Nee, weet ik ook niet. En u? Ja, uh... Volgens mij staat er als laatste zin... Eh, op de achterkant stond naam en adres. Oeh. Ja, een goede eerste zin nog. Een, een catchy eerste zin. Ze zat in een tasje van Marlies Dekkers. Ze zat in een tasje van Marlies Dekkers. Goed. Um, uh, gaat, dit, gaat dit tot meer leiden? Ik bedoel, smaakt dit naar meer? Want Als je eenmaal, denk ik dit hebt weten te bereiken, je bent doorgedrongen tot de beste 10 van 2500 inzendingen, dan wil je niet meer stoppen. Uh, nee, ik denk als je meedoet dat je dat schrijven toch wel uh, leuk moet vinden. En uh, je moet er ook best wel veel tijd in stoppen. Dus uh, en zeker als je dan tot zo'n eerste 10 wordt uh, verkozen, ja, dan, dan vind je dat leuk. En dan blijf je dat doen. En dat is een enorme motivatie natuurlijk. En? Ja, dat heb ik ook. Ja. Het werkt wel goed, Een opdrachtje. Dan doe je tenminste eens wat. Ja. Maar heeft u heeft een, een thema nodig ook? Ja, het is een beetje druk ook. Ja, mm -hmm. dit, dit, dan denk je, ja, nu ga ik het ook doen. Ja. Ja. Ja. Gaat u ook door? Ja, zeker. Ik heb ook heel veel van deze vergelijkbare verhalen liggen. Dus dat is heel lekker om te horen dat het goed is. Ja. Nee, de, de volgende komen eraan, nee, Ik nee, hoor ik al. Ja, ja, en, en, ja. We bergen ja, en, ons ja. al. Ga ja. jij door als jury voorzitter, overigens? Ook volgend jaar weer? Wat zeg je? Wil jij volgend jaar weer juryvoorzitter zijn? Als het uh, festijn weer doorgaat, ben ik met liefde weer juryvoorzitter. Okay. Gaat u ook door met uh, schrijven? Ja, ik ga zeker door. Ik wil een uh, blog gaan beginnen met korte verhalen. Dat er druk achter komt, dat ik elke week een kort verhaal erop moet zetten. Is er ook iemand die zegt van ik ga nu een langer verhaal, langer dan 500 woorden misschien schrijven? Het uh, verhaal dat ik heb ingestuurd was oorspronkelijk 2000 woorden. Dan moest ik opeens schrappen naar 500 woorden. Uh, dus ik heb een langer verhaal geschreven. Dat was dit verhaal, maar dan de oorspronkelijke versie. Dus nu komt er een versie van 2000 woorden. Ja, reken maar. Ja. En nu? Gaat, gaat u door? Ik denk het wel, ja. Maar wat mij heel leuk lijkt zijn kinderboeken. Hm. Meer dan boeken voor volwassenen. Ja. Ja. Dus uh, ja... Om te, om te schrijven bedoelt u dan, hè? Om te schrijven, om van te leven, om van te lezen. Nou, ook om te lezen, hoor, moet nou. ik eerlijk zeggen. Goed kinderboek. Goed kinderboek is nooit weg. U gaat ook door? Nou, weet ik nog niet. In ieder geval geen lange verhalen. Ik vind, hoe korter eigenlijk, hoe bondiger, hoe meer je zegt. En ook hoe meer je aan de lezer overlaat. Eigenlijk vond u 500 nog aan de lange kant. Nou, ik vind het wel fijn als het kort is, ja. ja. Goed, dat is leuk. Het gaat alle kanten op. We, halen, we krijgen meer lange verhalen, korte verhalen, kortom. Uh, vanavond, dat wordt heel spannend. Want vanavond uh, wordt dus uh, in Opium Televisie uh, bekendgemaakt... wie er wint, uh, wie de prijs krijgt. En de prijs, ja, de prijs, dat is ook niet mis. Dat zijn uh, die felbegeerde kaartjes voor het, uh, voor het boekenbal... wat volgende week vrijdag plaatsvindt in de stad Stadschaalburg in Amsterdam. Uh, gaat, ja en niet, en, oh ja niet te vergeten, het winnende verhaal staat dan maandag in, in de V van de Volkskant Met commentaar. Met commentaar. Zelfs als je wint valt er nog wel wat op aan te werken. Ja. ja want perfect is geen enkel verhaal natuurlijk. Goed, nou ontzettend bedankt dat jullie hier allemaal bij Opium Radio waren. Veel plezier vanavond uh, bij Opium uh, Televisie. Dat begint uh, rond uh, half elf op uh, Nederland 2. Uh, ik, ik denk, uh, Cornald, dat er niet veel meer in zit dan de verhalenwedstrijd, of toch wel? Nee, nou, niet heel veel. Ik ben nu al druk bezig, dat snap je zeker zelf aan, om de eerste en laatste zin van de uitzending te schrappen alvast <laughs> voor, voor de broodnodige kwaliteit. Ja. <laughs> nee, de hele uitzending is ook een verhalenwedstrijd. Uh, Nelke is uiteraard met de andere juryleden en nou ja, alle mensen die nu bij jou, bij jou zitten. En vanavond maken we dan bekend in willekeurige volgorde welke drie verhalen in de top drie zitten, en dan mm -hmm. uiteindelijk. Dat het winnende verhaal is. Er worden ook fragmenten voorgelezen uit die verhalen. En ik heb ook nog een hele mooie schale troost. Voor iedereen die uiteindelijk niet de top drie haalt, is uh, Brigitte Kaandorp er. En die gaat dan eindelijk lukt het zingen... Ik heb een heel zwaar leven, wat me goed bij een boekenweek boekenweekdepressie lijkt te passen. <laughs> ja, dat is ook voor de kijkers ook heel erg fijn om naar te luisteren. Ik <laughs> ja. dus. Nelly en... Nelleke al de gala-jurk aan voor haar optreden in ons programma. Nou, ze heeft nee, iets nog samen. niet. Nog oh. niet nee, ik ga straks naar huis. Ik ga me helemaal optutten. Okay. Dat is ook voor de radio ook al een mooi ensemble, hoor. Ja, oh, dat zie je. Het is ja. Kwaliteitsbesef, dat Ja, heeft... zo is het. Goed, Opium Televisie vanavond, Nederland 2, even over half elf. Kornat, ja. dankjewel. En Nelleke, jij ook uh, bedankt. En we houden je deze boekenweek, de komende boekenweek, in de gaten... als je het essay uh, De Leeuw in zijn hemd, wat vanaf dus zaterdag verkrijgbaar is... als je daar... Uh, ga je dat ook signeren dan ook? Ik door. heb een eindeloze toernet. Die begint eigenlijk uh, uh, morgen al. Al. Ja, ja, ja. En ga loop nog door na de boekenweek. Ik ben elke avond ergens in het land zichtbaar. Heel fijn. Mooi vooruitzicht. Dankjewel. Wij gaan naar de 80 seconden. Elke week geven wij een uh, talent 1 minuut en 20 seconden de tijd. Ze is een singer-songwriter voor de fijnproever. Op haar gitaar zingt zij lieve, breekbare liedjes over kleine dingen met een groot verhaal. Haar cd-lenteliedjes verschenen in Japanse platenzaken, jawel. En dat terwijl al haar muziek Nederlandstalig is. Leg dat maar eens uit. Vorige week hield ze op het Café Theaterfestival in Utrecht een pleidooi voor de stilte. En nu is ze hier. En zangeres Evje de Visser kondigt haar aan. Ik beveel Laura Arcana aan voor de 80 seconden, omdat ik vind dat ze heel bijzondere muziek maakt. Ze heeft een tijdje geleden mijn voorprogramma gedaan en ze, is heel, uh, ze maakt hele stille muziek, maar het is muziek die groeit naarmate je het vaker hoort en echt steeds mooier en mooier wordt. Een hele bijzondere tekst is, ze speelt schitterend gitaar en het is echt de moeite waard om te luisteren. De 80 seconden van Laura Arcana. Of een spinvist, of een zweeds kinderverhaal, iets dat ik ooit heb gezien als kind, of een met iets van spinvist en iets weet en nog wat dingetjes. Uh, ja, ga even zitten. Uh, leg eerst even uit dat lentemuziek dat het zelfs in Japan te koop is. Dat, dat vind ik echt iets ongelofelijks. Um, dat is waarschijnlijk te verklaren doordat ik het album samen met een Amerikaanse muzikant heb gemaakt. Peter Broderick. En uh -huh. hij is nogal bekend in Japan. Dus het is eigenlijk Engeliefd. Peter Broderick featuring Laura Arcana. Dat is vast... Zo heb ik het altijd gevoeld. Hoewel het wel mijn liedjes zijn. Ja. Maar bijzonder, maar hoe kom jij met een Amerikaanse uh, uh, muzikant in aanraking in die samenwerking? Toeval uh, misschien. Ja? Ik had, een, ik had een concert van hem bezocht en daarna zijn dingen gebeurd. Er zijn uh. dingen gebeurd. <lacht> uh, daarna gingen we muziek maken Ik samen. heb nog twee minuten om uh, daarover te hebben of zullen we het er niet over hebben. Ja. Liever niet. Uh, uh, je, je, je studeert Frans? of je, je hebt Frans gestudeerd, je hebt in Parijs gewoond ook. Ja, uh, ik daar studeer niet Frans. Ja. Ga je ook in het Frans zingen in de toekomst? Of hou je het bij het Nederlands? Heel misschien dat ik in het Frans zou gaan zingen. Ik denk ja. er wel eens over na. Ja, en waar gaat het dan over? Weet je dat al? Over de nee. stilte, de silence? Wie weet. Ja, ik heb het gevoel dat het uh, een heel uh, lang gesprek kan worden. Oh. Met veel stiltes. Ja, dat zou kunnen. Ja. Zullen we het hierbij houden, anders maar? Dat is goed. Ja, ja. goed. Um, dankjewel voor je komst. Meer informatie over Laura Arcana te vinden op haar site. Uh, lauwtje.tumblr.com uh, En dat was Opium voor deze week. Ik dank uh, Rosanne Philippins en Jury uh, van Nieuwkerk... Uh, die dus morgen een cd presenteren in Amsterdam. Rhapsody cd met Ravelle Bartok. Nelke bedankt. Veel plezier vanavond bij Opium Televisie. Dank je. Want je overigens nog een cultuurtip. Iets uh, gezien, gelezen gehoord de laatste tijd? Wat je de moeite waard vindt? Nu overvalt je. Ja, je overvalt, overvalt me. Ja, ja. Uh, dus, andere keer. Andere keer. Stop aan de woorden. Ja. Uh, en op je met is ons mailadres. Om vijf uur op Nederland, 2 kunstuur. Met onder andere uh, aandacht voor het Nederlandse fotografen-duo uh, Wassink Lundgren. En u kunt ons altijd bereiken via Twitter en via Facebook. Volgende week zijn we er weer met muziek van Pien Feit. Ik wens u nu alvast een uh, heel fijn weekend. Um, straks om half vijf het nieuws. En na het, uh, het nieuws van half vijf hoort u het Sportforum met presentator Robert Mede. Robert, wat ga je doen? Uh, wat denk je? Schaatsen. Ja. denk ik. Ja. Goed, dat is dus oud. Tom Boot, prima. <laughs> Vul ik het even aan met Mario van der Ende en Kees Jonkert. U bent volledig op de hoogte. Zometeen na het uh, NOS-journaal van half vijf met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Op de Sixtijnse kapel in Rome is een schoorsteen gezet die vanaf dinsdag wordt gebruikt om door te geven of er een paus is gekozen. De rook uit het roeskleurige pijpje komt uit een kachel in de kapel... waarin de stembriefjes van de kardinalen worden verbrand. Stijgt er witte rook op, dan is er een paus gekozen. Wordt vanaf dinsdag vier keer per dag gestemd. De 21 VN-waarnemers die woensdag in Syrië werden gegijzeld... zijn overgedragen aan Jordanië. Dat melden meerdere bronnen. Filipijnse VN'ers waren woensdag gevangen genomen door Syrische opstandelingen... in het grensgebied tussen Syrië en Israël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 Details over het bezoek zijn nog niet bekend. Turkse media melden dat hij onder meer een bezoek zou brengen... aan de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Tegenover me zit Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Vanavond gaat de neerslag van het noorden uit steeds meer over in sneeuw. Dat kan korte tijd voorafgegaan worden door IJssel. In het Noordoosten kan tot en met zondagochtend in totaal ongeveer 5 centimeter vallen. In de rest van het land niet meer dan 1 centimeter sneeuw. Vannacht trekt het sneeuwgebied langzaam naar het zuiden. In het zuiden van het land valt dan nog steeds wat regen. De temperatuur daalt naar het vriespunt in Noord-Nederland en 4 graden in Zuid-Limburg. In het noorden wakkert de wind aan naar krachtig tot vrij krachtig windkat 5 à 6 uit het Noordoosten. En morgenochtend trekt het sneeuwgebied naar het zuidoosten weg en vervolgens stroomt koude lucht uit over het land. Rond het middaguur is het op de meeste plaatsen droog. Morgenmiddag ontstaan er in het warre gebied enkele sneeuwbuien. Het wordt morgen maximaal 0 graden in het noorden tot 4 graden in Limburg, maar die waarden worden ochtends al gehaald. In de loffende dag wordt het geleidelijk kouder, vooral in het zuiden. Er staat morgen een forse noordoostenwind, matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En in het gebied zelfs een harde wind, windkracht 7. En namorgen blijft het volop wintersweer, overdag temperaturen rond of net boven nul. S'nachts lichte tot matige vorst en verder een straffe noordoostenwind, waardoor het erg koud aanvoelt. Vanaf woensdag overdag minder koud, de kans op een sneeuwbui neemt dan toe. En dit is de ANBW Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht staat ze de Afritkerk-Driel... en Waardenburg drie kilometer aan een ongeluk. Bij Waardenburg is de linkerrijst ook dicht. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag. NOS langs de lijn tot zes uur. Straks natuurlijk het sportforum waarin eh, ongetwijfeld de roerige wielenweek nog één keer voorbij komt. Hier aan tafel schuiven NOS-collega Kees Jonkind. aan Mario van de Ende en natuurlijk Ton Boot aan. Uh, dat straks. Eerste sport. Die wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Herenveen. Contact zo te horen op de achtergrond met... Uh... Sebastian Timmerman, hoop ik de maar. Ja, dat, uh, <laughs> dat, dat, dat klopt. zegt de vijf kilometer bij, bij de mannen. Dat is een uh, spannende affaire. Ook ten aanzien van de weken afstanden. Hoe ja. gaat het uh, tot nu toe? Uh, nou, dat, dat verhaal voor die weken afstanden komt inderdaad straks naar de dwel. De die is uh, nu bezig. Er zitten uh, trouwens op de Stambonis uh, twee supporters. Dat is het schaatsander 2013. Dan kan je een prijs winnen en mag je een rondje mee op de ijsmachines. Dus er zitten twee in het oranje gehulde dames. Die zwaaien naar het publiek en het publiek zwaait terug. Afijn, uh, naar de de eerste vier ritten staat Bart Swings, de Belg, aan de leiding. 6'2188 voor de nummer drie van het WK Allround. Jonathan Cook uit Amerika voorlopig tweede. Patrick Beckett uit Duitsland op de derde plaats. Na de dwel uh, komt als eerste Nederlander Tetjan Bloemen in actie... Uh, tegen Sverre Lunde Pedersen. Rit daarna tussen Jan Blokhuis en, en Hova Bukku. Sven Kramer al zeker van de WK afstand op de vijf kilometer... in de voorlaatste rit tegen Sung Hoon Lee. En in de laatste rit Jorrit Bergensmaat tegen Bob de Jong. Sven Kramer is 100% zeker. Op de jong zeg maar voor 80% zeker op basis van de tijden uit Insel. De grootste strijd zeg maar gaat tussen Tedjan Bloemen, Jan Blokhuizen en Jorrit Bergsma. Strijden met z'n drieën voor één ticket. Goed dan, eerder vanmiddag de duizend meter bij de vrouwen uh, en de mannen. En de drie kilometer voor vrouwen. Um, dat was tot nu toe toch wel het hoogtepunt hè. Ereem Wüst was in topsporing, in, in ja, topvorm uh, Ja, wat zij heeft laten zien is echt heel bijzonder. Uh, was trouwens al zeker... ...van een ticket voor de weken afstand op de 3 kilometer. En dendert werkelijk waar in 10.5 na een baanrecord. 3.58.68, zo'n anderhalve seconde sneller dan het oude baanrecord. En wat deze tijd nog meer glans geeft, is dat het... Het is uh, uh, officieel, mag, het, mag ik het niet zo noemen, maar dat het een wereldrecord op laaglandbanen is. Zeg maar. Buiten Salt Lake City en Calgary uh, is er nog nooit zo hard gereden dan Irene Wüst doet. Zij is de enige die buiten die twee snelste banen ter wereld ooit een drie kilometer binnen de vier minuten heeft gereden. Uh, ze maakt sowieso natuurlijk al een super seizoen door met haar vierde wereldtitel Allround. Uh, alles lijkt dit seizoen te lukken bij Irene Wüst. Tot nu toe is mijn beste seizoen... Uh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 Iedereen Wust. En dan de andere Nederlandse vrouwen op deze afstand, eh, zoals ja, ja, Diana Valkenburg en Linda de Vries zijn dat. Voor de tweede en derde, Linda de Vries trouwens, in een persoonlijk record. En dat betekent ook dat zij met Wuesten drie kilometer gaan rijden in Sochi. Dan de duizend meter mannen. Stefan Groothuis, al zeker van een ticket voor de 2K over twee weken ja. in Sochi. Wie komen daarbij? Uh, daar komen bij. Mark Tuitert en Kjeld Nuis. Uh, de drie namen die we daarmee genoemd hebben, Groothuis, Tuitert, Nuis, uh, was ook de top drie. Van de 1000 meter. Oranje podium. Dus niet alleen bij die vrouwen op de 3 kilometer. Maar ook bij de heren op de 1000 meter. Een oranje podium. Um, en de grote verliezers. Dat uh, zijn dus Michel Mulder en Hein Otterspeer. Toch de nummers 1 en 3 van het WK Sprint. Eind januari in Salt Lake City. Vallen op de 1000 meter buiten uh, de boot. En uh, ja, Groothuis. Was ook indrukwekkend hoor. 1 0 als enige binnen de 1 minuut en 9 seconden toe. Uh, na een heel moeizaam seizoen. lijkt hij toch weer op zijn oude niveau te zitten. En nu voel ik gewoon aan. Ja, ik, ik blijf gewoon ook stabiel in de week. Ik heb een weekend gehad en dinsdag ga ik gewoon weer lekker op het ijs. En, en, en dat moet gewoon stabiel blijven. Op de een of andere manier was ik die techniek gewoon helemaal kwijt elke keer. En, uh, uh, dat heeft ook wel met de fitheid uh, combinatie met fitheid te maken. Maar ik ben blij dat ik dat uh, weer terug heb weten te vissen ergens vandaan. Ja, dat was uh, Stefan Groothuis. De vrouwen op de 1000 meter, ook daar waren twee tickets te vergeven. Naar wie gaan die? Die gaan naar Laurine van Riesen en Marit Leenstra. Wust. Hoorde het er al zeggen, was al zeker op deze 1000 meter. Uh, zowaar geen Nederlandse winnares. Uh, schande, schande, maar één Nederlandse op het podium. Nee hoor. Christine Nesbitt wint. De Canadese regerend wereldkampioen voor Hong Zhang. Verschil was maar 200 tussen die twee. Laurine van Riesen op de derde plaats. Lotte van Beek wordt vijfde. Maar omdat haar ploeggenote Marit Leenstra... die niet verder kwam dan de tiende plaats... toch in het wereldbekerklassementje... over de wedstrijden die in 2013 zijn verreden. net haar ploeggenote van Beek voor... blijft Mag Leenstra dus met Van Riesen en Wüst... het WK gerijden op de 1000 meter. Voor Leenstra was het met de hakken over de sloot. Voor Laurine... Vrienden van Rissen betekent het dat ze kans krijgt om uh, revanche te gaan nemen. Want eerder dit seizoen mocht ze het WK Sprint rijden. Dat werd een farce En ze was na dat mislukte WK Sprint toch heel even bang dat het hele seizoen meteen voorbij was. Nou, ik moet zeggen, ik was het uh, WK Sprint. Het was wel even moeilijk gehad een tijdje, omdat het ja, gewoon hartstikke slecht ging. En, uh, dus ik was vorig weekend wel weer blij dat het, gewoon, dat het weer de goede kant op ging. En dat was voor mij heel belangrijk, dat ik het weer heb kunnen omzetten. We hebben anders getraind. En dat kwam er vorige week al best, best wel uit en ik merk gewoon dat ik dat wel nodig heb en dat het gewoon heel mooi is. Uh, als training. En ik denk dat ik dat zeker moet meenemen naar volgend jaar ook. Lorine van Riesen. En dan, het is tien overal vijf. Hoe laat wordt er weer uh, geschaatst? Wanneer gaan ze verder met de vijf kilometer? Uh, rond de klok van tien voor vijf. Dan uh, gaan we verder met dus uh, in eerste instantie Tertjan Bloemen tegen Sverre uh, Pedersen. Oké, okay. en dan de belangrijkste beslissingen. Dus dat zal iets naar vijven zijn, hè, ongeveer. Ja, ja, dat is uh, tussen vijf en alles. Goed, horen we jou weer. Dankjewel, Sebastian okay. Timmerman vanuit uh, Heerenveen. Europese kampioen Freek van der Wart heeft bij de wereldkampioenschappen Short Brons gewonnen op de vijf. 100 meter zojuist. Het goud ging naar de Chinees Liang en de Koreaan-Rus-Victor uh, An. Die pakten het zilver. Shinky Knecht, Niels Kesselt, Jorin Termost en Jara van uh, Termost en Jara van Kerkhoff werden in een vroeg stadium al uitgeschakeld op de 500 meter. Straks rijden uh, de, rijd de mannen nog de relay. Een half finale. Meer over het WK Shortrex zometeen, zo rond 10 uh, over 5 of na 10 over 5. En dan Christophe Froome, die heeft de vierde etappe van de tirreno Adriatico gewonnen. De Brit kwam na 173 kilometer alleen boven op de Prati di Tivo, het dak van de Italiaanse rittenkoers. Froome had een voorsprong van vijf seconden op de Italiaan Sant'Ambrogio, die uh, zijn landgenoot Nibali Nipt voorbleef. De Paul Kwaikowski, die uh, eindigde als vierde en de nieuwe leider in het algemeen klassement, Wout is de nieuwe leider in het algemeen klasse klassement. Maar het poels was met de achtste plaats de beste Nederlander. En bij de vrouwen heeft Marianne Vos de ronde van Drenthe gewonnen. Wie anders? Deze wedstrijd telt mee in het klassement om de wereldbeker. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, het Sportforum. Zoals te doen gebruikelijk met twee gasten aan tafel. Eh. Um, ik begin met Kees Jonkind die een uh, roerige week achter de rug heeft. Hij was degene die het interview deed met uh, Michael Bogert. Of geef ik nu uh, je moment van de week al weg, uh, hoi. Kees, Welkom. Nou, hoi. Ja, mijn moment is uh, denk ik uh, wel duidelijk. Uh, tien, ja, ik denk zo'n beetje tien over elf uh, maandagochtend... werd ik gebeld door Maarten Noten, de hoofdredacteur van uh, Studio Sport, En die zei, uh, we gaan los. En uh, dat was voldoende. Toen wist ik uh, voldoende. En uh, ja... Het, toen ging het ineens uh, heel snel. En, uh, een soort van achtbaan waar ik in terecht kwam. Maar, maar we hadden het wel allemaal heel voorbe uh, goed voorbereid. Het moment, uh, stel dat het moment komt. Dan wist iedereen uh, wat hij moest doen. En, uh, en wat hij moest vragen ook vooral. Uh, uh, nou ja, we hebben nog wel even een redactievergadering eroverheen. Uh, en ja. hoe gaan we het precies doen. Maar, uh, ja, zeg maar de, de layout van het interview lag al wel klaar. Ja, ja goed. Dat was jouw moment. Ja. meteen meer daarover. Met name ook hoe het tot stand gekomen is. Vragen heel veel mensen zich af. Mario van den Ende. Welkom terug op je vertrouwde stoel. Uh, wat is jouw moment van de week? Ja, ik wil eerst even tegen Kees zeggen dat hij op moet passen. Want de laatste keer dat ik hier zat, zat Michael Bogart naast <lacht> me. Dus ik weet niet <lacht> of dat al een maar. <lacht> ik zal even kijken of ik iets uh, moet uh... ja, maar Daarmee suggereer je dat Michael hier nooit meer komt te zitten. Nee, die, uh, nee, zeker niet. Oh, nee, want, joh. Uh, uh, hij is ook niet dood, hè? Ik, bedoel, ik, ik mijn oma zei altijd, al zit uh, Nieltje nog zo groot, na drie dagen en dood. Dus, uh, wat goed, dit is de derde dag, is zo mee. Ja, precies, maar ja, goed, we hadden ja. natuurlijk uh, dit, uh, deze week, ik heb lang zitten twijfelen. We, uh, we hebben natuurlijk Rasmussen gehad, we hebben Bogart gehad. We hebben uh, de geweldige overwinning van het Nederlands honkbalteam op Cuba gehad. We ja. hebben Gert-Jan Verbeek gehad, die zich moest uh, verantwoorden bij de terugcommissie. Uh, we hebben natuurlijk het doelpunt gehad, of de rode kaart van Nani gehad. Maar waar ik me toch het meest over verbaasd heb, dat is de opmerking van eh, minister Schippers in de Nederlandse media, waarop ze dus Michael Bogart opriep eh, om alle namen te noemen eh, in de periode die hij dus in die, in die dopingzaak is betrokken geweest, om die bekend te maken. En even dacht ik, eh, hoe naïef kun je zijn als bewindsvrouw, als een soort Alice in Wonderland in deze sportwereld te lopen. Maar even later dacht ik toch van, ja, misschien eh, hoort ze toch meer in een... Totalitaire staat dan in een democratie thuis. Want ik denk nog steeds dat je mensen die uh, al naar buiten komen. niet nog eens een keer moet gaan kapitelen en zeggen wat ze moeten gaan doen. Want ik denk dat uh, zeker als uh, sportminister, laat ik er zo maar even zeggen. moet ze daar ver van buiten blijven. Ja, faciliteren en, uh, en, en, en dit niet. Nou ja, goed, je, je hebt daar sportbonden voor. Ja. Dus uh, laat hier dat ik uh, zelf even uitzoek. Ja, bij deze, Mario van den Ende. Tom Boot, welkom weer terug, uh, Tom. Uh, alsjeblieft. Uh, voor mij was heel opvallend... Boëtjes, het 18-jarige... revelatie van het seizoen van Feyenoord... de linksbuiten. Altijd bescheiden komt hij over... voor de microfoon. Geselecteerd van maar, Oranje? Voorselectie? Ja, ik ben voorselectie van Oranje. Ja. Klopt, ja. Maar... Uh, hij maakte het eerste doelpunt ook een mooi doelpunt... tegen nek. En toen wees hij... Ala Ketsman, vroeger bij PSV... Achter zijn, over zijn schouder... naar zijn naam. En, en toen dacht ik, 18 jaar... dit is geen teken van bescheidenheid. Hè? En... Er valt dus ook nog wat werk te doen voor uh, Ronald Koeman. Dan, um, Michael Bogers, Kees Jonk in het Zometeen een fragment uh, uh, nog een keer laten horen... voor die drie mensen die het nog niet uh, gehoord mm -hmm. of gezien hebben. Hoe, uh, wat, wat heel veel mensen is opgevallen is dat de Telegraaf uh, opende exclusief, mm -hmm. NRC uh, bracht het exclusief ja. en vervolgens en de, de NOS bracht het <laughs> vervolgens exclusief. Ja. Nou, wij kunnen dan ook zeggen dat we exclusief op tv waren. Hè? Dat is dan weer waar ja. en, en, en de radio uh, ja, ook. En voor de radio, ja. Uh, maar toch, hoe exclusief was dit interview? Ja, het is een heel verhaal. Uh, uh, laat ik in het kort zeggen. Uh, Iedereen heeft natuurlijk uh, bogert uh, willen hebben. Uh, in de maanden hiervoor uh, is, uh, hij en, uh, zijn, zijn hij en zijn uh, zaakwaarnemer natuurlijk door iedereen gebeld. Wouters, uh, ja. Uh, Patrick Wouters. En, um, uh, ook Studio Sport heeft dat gedaan. En uh, wij hebben uh, Wouters gewezen op het feit dat als hij bij de NOS... mocht hij ooit uh, uit de kast komen... Als, dat, als daar reden voor zou zijn. Maar goed, iedereen was er onderhand van overtuigd... dat er wat mis was in de wielerwereld in de periode dat Bogerts rondreed. Als hij zou komen, dan was de NOS wel een geschikt podium. Dat moesten ze maar eens in overweging nemen. En toen uiteindelijk hebben ze natuurlijk alles goed in overweging genomen. Toen hebben ze gezegd, we doen er drie tegelijk. Dat is de NOS, nou laat ik andersom beginnen. De Telegraaf, NRC en de NOS. Um, toen dus om uh, tien over elf bij mij het telefoontje ging van... Uh, Patrick Wouters heeft gebeld en Ma Michael het gaat bekennen. Hij doet dat bij de NOS, maar ook bij NRC en uh, Telegraaf. Toen is er een soort van uh, uh, draaiboek uh, gaan spelen. Uh, eerst werden wij uitgenodigd. Wij zijn om uh, vijf uur maandagmiddag naar het kantoor van Patrick Wouters gegaan. En daar hebben we afgesproken... Uh, bijvoorbeeld waar we het zouden gaan doen... wanneer we het zouden gaan doen... en hoe de omstandigheden zouden zijn... waarin het interview zou plaatsvinden. Uh, toen wij daar... en een soort voorgesprek... daar was Michael bij... Uh, advocaat en, en twee van zijn zaakwaarnemers... Uh, en een delegatie van de NOS... Uh, daarna zijn wij weggegaan. Wacht even, Voorgesprek. gesprek. Wat, zijn er afspraken ingemaakt, dat mag je wel vragen. Ja, dat dat, mag je uh, vragen. Zal ik even vertellen hoe oh, het okay, ging met okay, NRC okay. en Telegraaf? Dan, ja. dan komen we daar zo op terug, als je het niet erg vindt. Uh, want dan probeer ik het een beetje helder te houden. Toen wij weggingen, zijn NRC en Telegraaf daar naartoe gegaan. Die hebben samen het interview gedaan met uh, Michael Bogert de, Voor de krant. De volgende ochtend hebben wij op een uh, andere plek... Uh, een studio gebouwd, heel snel in een uur. Michael is daar om half elf naartoe gekomen. Tussen half elf en half één op dinsdagochtend hebben wij het interview opgenomen met uh, Bogert. Mm -hmm. Toen was de afspraak dat uh, uh, tot acht uur s ochtends op woensdag de Telegraaf niks op, te uh, op internet zou doen. En natuurlijk wel de krant, de krant zou op de, op de papieren de, versie. De, de papieren versie zou natuurlijk gewoon uh, worden verspreid, ochtends. <coughs> En uh, NRC zou iets doen in NRC Next, dat is de ochtendkrant. Uh, en dan uh, Groot in uh, de middagkrant. Uh, en wij zouden vanaf het uh, Radio 1 journaal en de uh, ochtendjournaals bij de, uh, eh, op tv... Uh, zouden wij uh, mondjesmaat uh, fragmenten laten zien... en dan zouden wij Groot uitpakken in de tijd van Lingo. Dat, is, dat was de afspraak. Oké. Okay. Um... Nou ja, vervolgens uh, uh, uh, twitterde NRC Next, geloof ik, uh, s'nachts uh, iets. En daarmee was natuurlijk de beel los. Ja, toen ging... daar was de afspraak eigenlijk mee geschonden en toen hmm. ging iedereen los. Ja, en daar hadden wij eigenlijk al rekening mee gehouden. Althans, we hadden rekening gehouden met het feit dat... Uh, kijk, wij kunnen het wel geheim houden binnen onze eigen organisatie. En, uh, maar... want, want dat kan ik aan Niemand, Niemand wist het. het. Nee, nee, we, hebben nee. we hebben echt gelogen tegen, uh, tegen iedereen. Nee. Ik denk dat er in totaal... Uh, uh, vijf mensen waren van de NOS die uh, hier vanaf wisten. Ook de cameraploeg die op dinsdagochtend uh, het interview ging doen... wist niet wat ze gingen doen uh, nee. toen ze aan het opbouwen waren. Um, uh, dus wij hebben het uh, geheim proberen te houden zo goed mogelijk. Uh, wij, onder het motto van Pat McQuaid interviewen... is de cameraploeg uh, uh, uh, gelokt. Ook productie wist van niks. Uh, en, maar goed, we hadden wel te maken met twee partijen. De NRC nee. en de Telegraaf, daar hebben we natuurlijk helemaal geen invloed op. En NRC, uh, tot mijn uh, stomme verbazing, was NRC degene die uh, om 1 uur losging op Twitter. Maar hadden wij op geanticipeerd. Dat betekent dat degene, de redacteur die mee was, Wieberen de Boer... mee was met het interview, had al een artikel geschreven voor onze internetpagina. Ik had al 1 minuut 45 uit het interview klaarstaan. Uh, en, uh, en er was een redacteur om twee uur, nou half twee, s'nachts naar de studio gegaan om Twitter in de gaten te houden. En mocht, mocht er iets over Michael Bogert op internet verschijnen... of op Twitter, dan drukte wij op, uh, op de ja. knop... zeg ik maar even heel simpel. Ja. En verscheen bij ons ook de pagina op internet. En teletekst. Uh, en teletekst. En oh. uh, ja, precies, op teletekst. Die vergat ik even. En, uh, en werd het uh, op Twitter uh, uitgevind. Ja. Ja. Ja. En zo is het gegaan. En uh, op de, uh, dat is het antwoord op de vraag... waarom is het nieuws dat Michael Bogert bekend... midden in de nacht uh, bekend geworden? Da ja. Dat is uh, ja. hierdoor. Ja. Opmerkelijk genoeg uh, zag ik wel een foto van uh, Raymond Kerkhoffs... met uh, Bogert alleen. Want ja, jij zegt nu dat ze het was Ja, ja ik, tijd, een maar... gedaan. Maar dan hebben ze Maarten Scholten van de NRC... er op de een of andere slinkse ja, manier weggehaald. Uh, weg, uh, ja, ja. Of slings, Nee, ik weet het ja. niet. Maar uh, dat is ook wel uh, weer te begrijpen. Ik bedoel, uh, precies. Uh, dat zou ik dan uh, ook wel uh, weer. Ja, ja, uh, uh, maar dan even de, die vraag die ik net stelde. Uh, waren er afspraken? Mochten we bepaalde dingen. Uh, we omdat het ja. was, Mochten we bepaalde dingen wel of niet uh, uh, vragen? Er zijn geen afspraken gemaakt over de inhoud van het interview. Okay. Punt. Okay. Hij heeft ook niet gezegd: je mag het wel vragen, maar dan geef ik daar geen antwoord op. Dat wel. Maar okay. dat zijn geen afspraken. Nee, nee, nee. Okay. Uh, maar ik, uh, wij hebben gezegd: wij, uh, wij willen alle vragen kunnen stellen. En uh, dat, ja, dat, dat, dat, kijk, als je dat dan niet kan, dan, uh, dan, dan wordt het natuurlijk helemaal geen interview. Dan kan je het net goed niet doen. Nou, ja, precies. Maar uh, nee, uh, zij wisten dat, uh, al, dat alles uh, aan de orde zou komen. En ja, dan is het aan hun uh, om dat uh, op zo'n manier te verwoorden. Of uh, to, uh, ja, hij heeft natuurlijk heel vaak gezegd, daar geef ik geen antwoord op. Ja. Ja, ja, goed, dat, dat wist ik eigenlijk wel van tevoren op sommige punten. Dat zijn goed recht natuurlijk. Ja. Goed, dan uh, papiertje tevoorschijn getoverd, de studio is gebouwd, de lichten uh, zijn uh, neergezet en de camera loopt. En dan komt uh, Bogert. De vraag is natuurlijk, heb je gebruikt en zo ja wat? Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt, ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. Dat is alles, want bij Rasmussen kwam er een heel rijtje voorbij. Maar dit ja, zijn bij Rasmussen kwamen er nog inderdaad een hoop producten... Een waarvan ik het mogelijk. bestaan nog niet afwist. Oké. Okay. Maar de, deze drie? Ja. In welke periode gebruikt je? Over welke jaren hebben we het? Dat is een periode geweest van, uh, dat ik verboden middelen heb gebruikt. Het is een periode van 1997 tot en met 2007, einde carrière. Dus tien jaar lang structureel doping gebruikt. Maar structureel wil ik het niet noemen. Het, uh, het is over uh, meerdere periodes. Michael Bogert de bekentenis, Mario van der Ende. Je hebt het ongetwijfeld gezien, mag ik aannemen. Ja, ja, heb je het niet uh, misschien met gehoord of gelezen? Ja, gelezen. Ja. Wat was jouw eerste reactie toen je het? Uh... Ja, nou, niet dat ik uh, van mijn stoel viel. Want uh, ja, zolang ik uh, bij het wiel uh, uh, mag kijken, laat ik het zo zeggen, als kleine jongen op de stoel, dan had ik al het idee van uh, dit gaat niet helemaal goed. En, er is natuurlijk altijd een, een zwerm van geruchten geweest. En van, uh, ja, en, en, mijn moeder zei altijd het is net dat ik naar, naar Spuit en Slikker zit te kijken. Als ik naar het aan zit te kijken. En Toen dacht ik van ja, daar gaat het dan steeds meer op lijken. En het is voor mij geen verrassing. Want er zijn natuurlijk zoveel gevallen al geweest. En, uh, ja, en ik denk alleen dat het voor hem goed is dat hij, uh, dat hij nu open kaart heeft gespeeld. Want uh, ja, het zal ongetwijfeld een last van zijn schouders afvallen. Want als je tien jaar lang... Doping gebruikt en je moet tien jaar zwijgen en tien jaar liegen. Mm. Ja, dan, uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook met jezelf in het reinen. Uh, had, had, had jij nog uh, na, na afloop misschien vragen in je hoofd. waarvan je had gehoopt dat ze misschien bij Kees op het lijstje stonden? Nou ja, de eerste vraag die bij mij wel opkwam was. Uh, was er nou een relatie van het, tijds, uh, van het uh, tijdstip van uit de Kast komen. in de zaak Rasmussen? Want Rasmussen kwam twee dagen later natuurlijk met die rechtszaak. Mm -hmm. waarin hij een kleine zes miljoen. ...euro nog eist van de, van de Rabobank. En dan denk ik van ja, is daar nog een relatie tussen? En maar ja, maar ja. Goed, kom je, er maar in. in een nou ja, kijk, die vraag kon ik dus niet stellen... ...omdat ik op dat moment niet wist wat Rasmus zou gaan zeggen. In de, uh, dus die vraag heb ik niet gesteld. Hij wil maar, dus. Wat zei je? <laughs> Hij wil waarschijnlijk, Bogert. Aan, aan. Nou, Hij wist waarschijnlijk wel wat Rasmussen oh, ah, ging ja, zeggen. Ja, ja, dat zullen die, die advocaten ongetwijfeld nou ja, nog samen, ja, samen wel. Spelen... We hebben we daar uiteindelijk gisteren nog wel op de redactie heel lang over nagedacht. Van hoe zit dat dan? Maar het is, het is geen toeval. Laat ik het zo maar zeggen. Het is, geen het is uh, voor Michael Bogert zeker handiger geweest om voor de rechtszitting van Rasmussen de biecht te doen. Mm. Want als hij uh, twee dagen later zou moeten biechten, dan was er zoveel minutie meer geweest. Zoveel kennis meer geweest. Tenminste, als je Rasmussen geloofde. Mm -hmm. uh, dan, uh, dan daarvoor, dan, ja, dan had, je, had je hem veel uh, meer het vuur na aan de schenen kunnen leggen. Maar ja. Uh, dus ik uh, vermoed dat, dat als wij denken dat uh, alleen de bonnen, die, uh, uh, de facturen die bij de NRC in de krant zijn gekomen, dat dat de druppel is geweest uh, om hem uh, uiteindelijk te laten bekennen. De, ik denk eerder dat de Rasmussenzaak uh, de druppel is geweest. Hetgeen ook aangeeft hoe klein het wereldje is. Dat iedereen van elkaar op de hoogte is wie wat gaat zeggen. En, uh, ja, maar wij zijn er alleen niet achter hoe, hoe hij dat uh, uh, kon weten. Nee wat was jouw indruk toen je het nou, zag? Je zegt net op de hoogte, maar dan denk ik meteen. En er heerst een omerta, dus dat zal dan ook wel uh, ja. uh, eigenlijk meevallen. Mijn eerste indruk was inderdaad, uh, ik las de Telegraaf uh, het eerst. En toen kwam NRC en het interview uh, op het NOS. En toen dacht ik meteen aan de exclusiviteit. Hoeveel hebben ze ervoor betaald en voelen ze zich niet uh, Wie bedrogen? Ze? Wie zijn ze? Nou, de NOS... Nee, dat, heb niet betaald. Nee? dat wil ik meteen vanaf. Maar, uh, maar goed, dus dat, dat vroeg ik me ook af, de betaling. Nee, en, de niks. NRC. Ja. en NRC en uh, Telegraaf? Uh, nee, ook niet, denk ik. Dat weet ik niet zeker, maar dat ga ik, ik ga vanuit van niet. Uh, Raymond, Kerkhofs en, uh, Michael uh, Raymond Kerkhofs van de Telegraaf en uh, Michael Bogert... Die, uh, die hebben een goede relatie. En Maarten Scholte van de NRC heeft ooit een boek geschreven over Michael Bogert. Zijn, uh, uh, ik denk dat Michael het uh, Maarten Scholte heeft gegund... Uh, dus euh, zo, uh, zo is het gegaan. Er is uh, geen stuif voor Ook omdat je zegt dat er minstens één zaakwaarnemer... maar waarschijnlijk meer, want je zei zaakwaarnemers... Nou ja, de, uh, uh, hij zit bij een bureau, En uh, -huh. toen dacht ik meteen een geld nu ook nee, nee, nee, nee. Zij hebben in ieder geval hem willen beschermen, denk ik... Euh, om dit zo goed mogelijk te doen. Ja. Eh, eh, daar letten zij dan op. Maar dat heeft niks met geld te maken, helemaal maar niet. Nee. Tom, dat, dat is het enige wat jou is nee, bijgebleven. Nee, die wat vraag. mij bijgebleven is, is. Het feit is nieuw dat hij bekend Het nieuws is oud. Mm -hmm. Dat was gewoon. Uh, mm -hmm. hè, en, en toen schoof ik het al van me af. Uh, maar dat zullen we het direct nog even hebben. En ik wil Kees niet uh, passeren. Maar de zaak Rasmussen was voor mij veel interessanter. Ja, ja. maar dat, dat, uh, ja, daar ben ik met je eens. Gaan we het ook uitgebreid over hebben, zo? Ja, okay. dat, uh, Mario, je wilde nog iets zeggen? Nou ja, goed. Wat, wat Kees ook zegt, van, uh, het gunnen aan, aan journalisten. Dat, volgens mij geef je daar ook een beetje die wereld mee aan. Dat het toch een, een heel erg uh, onskent ons gehalte uh, heeft. Weet je wel, van uh, ik gun jou het verhaal. Ik gun jou het verhaal. En Een andere passeer ik erin. Kijk. Voor mij dat misschien makkelijker gelijk als hij gewoon een, een statement had gemaakt en en dat naar buiten had gebracht op het op het Rabobank. Uh tv journaal laat ik het zo maar even zeggen. <laughs> uh -huh. nou, nee, nee, maar nee. Maar als je dat doet, dan denk je wel, ja, dan is het echt geregisseerd. Je moet het wel door journalisten laten doen. Je moet wel, ja, kijk, moet. Dat is je, hele, je hele biecht of je hele statement uh, uh, is niks waard op het moment dat je dat op een uh, betaalde zender doet. Ik bedoel, op Rabobank ja, nee, zetten. Nee, je dat, moet het wel. Dat uh, teken... is wel je werkgever, op. Nee, altijd nee, geweest natuurlijk. Ja, dus. de Rabobank heeft zich helemaal teruggetrokken. Uh, nee, je moet het juist doen onder uh, uh, uh, uh, motto dat, dat daar tegenover iemand zit... die alles mag vragen, anders heeft die biecht geen zin. Ja, het heeft nu een zweem ja. van onafhankelijkheid. Zweem, zeg ik. Ja, maar nog los ja. van het feit, denk je dat de Rabobank... bereid is om te gaan betalen, want het kost natuurlijk geld om Michael Bogert te laten vertellen dat hij in zijn Rabobank-tijd... de Rabobank heeft bedrogen? Lijkt me niet. Nee, dat denk ik. Nee, nee, maar... Maar, maar wacht even, <laughs> mag ik daar een opmerking ja, over op maken? He? En misschien weet Kees daar iets van. Uh, ik dacht dat Theodor Rooij wel wat geld heeft gekregen. Thomas Dekker ook. Dus die hebben ze betaald, terwijl die mensen zelf opgestapt zijn... of ontslagen zijn. Waarom zijn die dan betaald? Ja. Door? Door? Door de, de Rabobank. Rabobank. Als uh, uh, zwijgeld? Bedoel. Ja, ik denk meteen aan zwijgeld natuurlijk. Ontslagvergoeding, hoe je ja. het noemen wil. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan er wel wat naar gissen. Maar, ja, maar, goed, maar ik dat blijft niet. dus altijd uh, rondschreven? Het is wel zo ja, dat ja. Uh, wij hebben natuurlijk bij de Rabobank... Uh, uh, een tijd geleden al, anderhalf maand geleden al gezegd van... luister, als, uh, als Michael Bogert gaat bekennen... krijgt hij dan nog gedonden met de bank. Want uh, in principe heeft hij dan, uh, geeft hij dan toe dat hij uh, iets wat in zijn contract staat... niet is nagekomen, namelijk dat hij geen doping zou gebruiken. Krijgt hij daar nog last mee? Toen heeft de Rabobank uh, daar een vergadering overheen uh, gegooid... en die hebben gezegd en die zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat doen we niet, uh, want wij willen niet in de weg staan... dat uh, uh, uh, het schoonmaken van het wielrennen... Uh, wij zijn ervoor dat, uh, dat die hele sport zichzelf opschoont. Als wij nu gaan roepen, ja, maar wacht eens even... dan, uh, dan krijgen wij nog geld van jou, dan houden we dat tegen... Dus wat dat betreft heeft de Rabobank wel een statement gegeven. Nou, een statement. Ze hebben ondertussen wel contactbreuk met de wielerploeg. Ik noem het gewoon contactbreuk. In ieder geval morele contactbreuk gepleegd. Waarvan acte? Uh, zometeen gaan we er uitgebreid over doorpraten. Dan komt de zaak Rasmussen ook aan bod. Dan horen we Stefan Matsinger ook. Die van de week ook ons uitgebreid te woord heeft gestaan. Dat is de man die de doping heeft geleverd aan de nodige renners vanuit... Uh, dat uh, uh, bloed wordt natuurlijk weer dat plasma, uh, die plasma kliniek. Uh, human, plasma. Uh, human plasma was dat geloof ik in Wenen. Um, de topman van de Rabo, dat is het dingetje. Daar gaat hij uitgebreid over uh, praten. Uh, uh, uh, Hans Smits, voorzitter van de Raad van Bestuur in de periode 99 tot 2002. Die uh, gaan we ook uh, horen over of hij er ooit iets van uh, heeft geweten. Maar natuurlijk, vlak van vijf nog even naar het uh, schaatsen. Tetjan Bloenen is net klaar. Vijf kilometer, een van de kandidaten voor een ticket voor over twee weken in Sochi. Hoe deed hij het? Nou, ik vrees dat uh, Tetjan Bloemen klaar is voor uh, dit seizoen. 6.23.29, derde tijd voorlopig. Verloor ze rit van de Noor, Sverre Loende Pedersen. Die heeft met 6.19.50 ook de snelste tijd neergezet. En nu vertrokken Jan Blokhuizen. En die zal die 6.23.29 ja, wel moeten kunnen verbeteren. Die tijd dus, daar waarmee Tetjan Bloemen achter. Sverre Loende Pedersen en de Belg Bartling's voorlopig op de derde plaats staat. En straks Bergsma aan de jongen, hè? Ja, die ja. komen straks ook nog. En Kramer, hè. Maar Kramer is zeker. Ja, hij is zeker. Oké, okay. zometeen dus meer na het internationaal van vijf uur. Dan ook veel meer over de zaak Rasmussen. Graag tot zo.